Met het NOS -journaal. De politie in Friesland heeft de verdachte aan waar de plofkraak was is ontruimd. De gevel van het gebouw is door de explosie flink beschadigd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. In Rotterdam zijn drie tieners opgepakt voor overvallen op pakketbezorgers. Ze werden aangehouden na de inzet van een lokagent die zich had vermomd als bezorger. De lokagent werd aangesproken door een van de verdachten. Die probeerde een pakketje uit zijn handen te grissen. Vervolgens werd de tiener gearresteerd.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 In Suriname zijn twee hoofdverdachten opgepakt voor de moord op een groep vissers voor de kust. De twee zouden leiding hebben gegeven aan de slagpartij, waarbij vissers met kapmessen werden bemerkt en daarna overboord moesten springen. Er zitten nu 19 mensen vast voor deze moorden. Een aantal van hen heeft bekend. Er werden bijna 20 vissers vermoord, acht overleefden de aanval. Strengere toelatingseisen op de PABO hebben niet geleid tot een aanwas van slimmere studenten. De eindexamencijfers van scholieren die zich aanmelden voor de lerarenopleiding zijn niet hoger sinds de eisen in 2015 werden ingevoerd. Dat meldt trouw op basis van onderzoek. Door de toelatingstoetsen zijn er wel veel minder aanmeldingen op de PABO, terwijl er een groeiend tekort is aan leraren. Het weer vooral in het oosten regen- en onweersbuien, in het westen droog en af en toe zon. Het wordt vandaag 21 tot plaatselijk 27 graden.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 Ik heb het idee dat ik in de trein zit, jij dan. Een trein? Een trein? Ik maak nog maar zelden gebruik van het openbaar vervoer Ja, god, een je echt waar? Ja, ze laten mij daar niet meer toe. Waarom niet? Omdat ik altijd in de uh, stiltecabine veel te veel lawaai maak. Hoe lawaai? Wat, wat voor lawaai maak je dan? Nou, maar zet ik de muziek op die jij altijd uh, uh, samenstelt... Ja, maar jij draad um, jij al uh, van, van die Metallica muziek en zo, hè? Ja, keiharde muziek, hè? Ja, en iedere keer dan zitten uh, we van tram... in die treinwielen gaan over staal, dus uh, de metal is toch Heavy, wel de metal? juiste. Heavy ja, metal, ja, nee, daar heb je wel heel goed over nagedacht. Ja, een hele, hele goede morgen trouwens, uh, Charles. Ja. Willem, ik vind het weer zo gezellig, jongen. Ik heb al lekker een bakje koffie van mijn collega gehad. Oh, echt ben jij? Oh, nee, ja, nee ik was zeg maar wie uur nagedacht. Ja, dat nee. maakt helemaal niet uit. Ja, ik ben echt. een beetje een beetje ik slaap nog half. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Heb je net al uitgelegd was laat gisteren. Het was laat gisteren, hè? Ja, het was bij de gemeente Heemstede. Is... Ja. En Heemstede heeft drie nieuwe wethouders. Waarom drie? Nathouders, zijn dat. Wet is nat. Ja, wet is nat. Dus, die houden... Nee, maar het, is wel, het was een interessante, hele lange uh, raadsvergadering. Ja. En ik denk nou, zo rond een uur of negen... ...zullen dat wel naar voren worden die wethouders, worden dan benoemd. Ja. Maar nee, hoor. Er gingen eerst allemaal vouwen over... Uh, uh, bestuurlijke vernieuwing en alles wat niet meer zei. En, okay. zo. en uh, ja, heel ingewikkelde dingen allemaal burgerparticipatie. Hey. Ja, dat is een hele, hele. Ik leg het je nog wel eens langzaam uit in blokletters. Ik denk, ik denk als, ik, als, ik, als ik dat zou zeggen, wat jij nou zegt, dan ja. gaat mijn, mijn mond bewegingen maken ja. die biologisch dat en gebeurt, natuurlijk zijn. Dat gebeurt al nu, hè? Heb je, ik, ben, jij, ik krijg je, het niet eens maar mijn potje. Jij kan jezelf niet zien nu, maar jij maakt al heel onnatuurlijke bewegingen. Ik voel het ook kraken gewoon in mijn Wat doe, in je mijn nou, wat doe je nou? Oh, sorry. Je ook, ja. Dan ik ja, ja, ja. Hé, hey, heb je lekkere muziek meegebracht vanochtend? Ik, uh, uh, luisteren, dag luisteraars, dus goeiemorgen. Ja, nee, uh, ik heb een heleboel leuke muziek uh, ja. voor de komende twee uur. Uh, wat kunnen wij allemaal verwachten? Ik verwacht hang hem nog met zijn moeder. Ja, ik heb hem gezien het, op de Solaan hangen. Oh, nee, liep die met ze ze komen... Komen, nee, ze komen lopen. En de moeder zit in een uh, ja, scootmobiel of zo. Ja, dat klopt. Ja. Die, ze, die heeft ze gekregen van, uh, van de, van de, was de straatprijs. Of zo. Nee, hoe zat dat nou? Het was geen straatprijs, maar dat ding stond op straat. Ja. En die heeft ze gewoon meegenomen, dat ding. Oh, oh. Ze is heel erg dus, eigenlijk. Hou op schijt Ook. Oh. Nou, oh, wordt oh, lekker. Ja, ja. ja. Twist. Ja, ik zie er ook een paar de trappen komen. Kom maar hoor. Ja, lawaai meteen ook. <laughs> ja, nee, de, die stol die kan niet naar boven. Kan niet. Niet doen. Je hele lift naar de ratskadee. Houd erop jongens. Nou, Charles, dit noem ik geen visite, dit noem ik een invasie. Ja, joh, dat, is, dat is volgens mij iemand van de, van de, van de hoe zeg je dat, de, de huishoudelijke dienst. Huishoudelijke dienst? Ja, volgens mij wel. Zie je allemaal emmertjes staan en zo, en, en een zeemeler en lapper. Ja. Oh, oh, oh, oh. Een Stof, stofzuiger staat op de gang, dus... Uh. Ik neem je even mee naar het zuiden, is dat goed? Naar het zuiden. Mag jij daar komen, Hoop, dan? Ik er wel, ik er wel. Verdaad ge het wet, het is echt woord, is water veranderd in bier. verlaat het wet, dan is het kloot, dan is de grote dag hier. En dan in eens zal het voorgestoord, glaas dat geen naar de moor. Straks als het weer, gaan weer is gedong, maken lang op de grond, dan zorgen we voor. het een stevige boeien, een goeie ontbijt in de zon, achterin de bij. Het Het vooruit, dat luchtgeput, door alles op ons gemaakt. De volle maag tegen de liefde droog alles naar eigen smaak. Daar aroma van hier dat is waar ze vreemd zijn. tuin, alles mooi. Alles van water, de natuur, ons wij hebben van alles genoeg. Ja, met die gezelligheid halen we Harm ook binnen, zie Harm, welkom, was je er weer? Hallo, ah. Goedemorgen, zeg lui. Daar ben je hoor. Je ja, nog... Wacht even, wacht even Willem. Even. Mama, kom nou. Ja, ik was even, blijven. ze? Mensen zitten weer in de gang. Ongelooflijk hoor. Ik, ik heb... Mama, kom nou naar binnen. Ja, doe nou maar. Hallo, hallo, goedemorgen. Mama. Ah, dat is zo, hoor. Nee, nee, nee, die trappen van jullie. Ja, maar dat hoeft, toch, dat hoeft toch niet? Er zit een liftje. Ja, maar dat doet dat weer niet. Het liefde jullie er niet? Nee, dat is met die lift van jullie. We ben er wel, ben op je er wel op gaan zitten dan? Ik ben er wel op gaan zitten, oh. ja. Dan ben ik gewend, hè. Ik zit, we zitten als meer ergens op hoor. Meestal op een stoel. Nou, nou. Weet, je, weet je, kom er even bij. Ik zal even een glaasje water voor nou, je. Maar nou, mama, ga jij nou maar daar zitten. Hallo Willem. Hallo, Ja, daar ben, daar ben je Ik ben hier weer, in bent. Ja, ja, ja, ja, ja. Heb je nog wat voor ons meegenomen met de koffie? Want daar heb ik al op gerekend. Ik heb er nog niet ontbeten, namelijk. Nee, nee. Dus nee. jij zou appeltaart meenemen. Zou je zelf bakken? Ja, nee, dat klopt. Nee, het, het plan is enigszins veranderd. Ik heb, sinds kort heb ik uh, bokkenpootjes. En ja? dat loopt zo gek. Oei. Ja, nee, dat, uh, dat werkt niet. Ik kijk al wat beweging hier weer vreemd voort, Willem. Ja, ik weet het. Ik, nou, weet, ik weet het. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, het is. ik heb nog iemand uitgenodigd. Ik hoop dat je dat niet vervelend vindt. Nee, ik zag, ik zag, net, uh, ik zag net iemand binnenkomen. En nou, nee, ik zet weet Ik uh, even in de keuken nu. Nou, maar nee, dat is hij echt is. Echt iemand niet... met koppie, koppie, koppie. Niet in de keuken hoor. Nee, met... geen kopie. koppie. Ja, hallo, hallo. Jongens, doe die deur nou toch eens dicht, man. Dat kan toch helemaal niet. Wat is het nou toch allemaal? Ik... Nou, goed. Nou, wie, heb je, wie heb je meegenomen ik... nou, naar Ik heb namelijk zelf heb ik af en toe een beetje last van psychische problemen. Oh, is dat, dat zo? Ik, dat, ik, dat ik gewoon niet meer goed weet wat ik, wat ik nou moet in het leven. Ja, ja, ja. Dat ik, daar heb ik het af en toe heel zwaar mee. Dus ja. schiet ik ook meteen vol. Ik zie het, ja, maar het is geen gezicht eigenlijk. Maar goed, ja, ja je kunt er inderdaad van vol schieten, ja. Het ja. is namelijk zo, Willem, ja. dat, dat en dan heb ik iemand gevonden. is dus een professor. Ja. En die heeft allerlei theorieën, heeft hij. Wat heeft hij? Theorieën. Is hij er al mee naar de dokter geweest? Nee, dat, dat, ik ben daar mee naar hem toe oh, gegaan. Oh, nee, ja, ja, nee, ja, natuurlijk. Nee, ja, nee, ja, ja. Nou, hij heeft bij KNMI ook vroeger gewerkt. Dus hij weet alles van depressies. Ja. Dat scheelt een heel stuk. Oh, dat is... Maar uh, hij gaat ja. mij dus... Hij, hij zijn zijn onderwerp waar hij mij dus mee wil helpen... Hmm. Dat is denken is weten. Denken is weten. Ik vind, dat vind De, ik een denken hele mooie... Is weten. En dat is een hele goede hulp... om er helemaal uit te komen. Maar dan heb nou, toch... mama, ik heb toch gezegd... ga dan niet naar die, die, die kwakzalver toe. is ja. gewoon een kwakzalver, Willem. Ja, dat klopt wel. Mama, maar mijn... maar, maar het, is, het is natuurlijk wel zo. Het mijn vraag is, denken is weten... Maar, maar denk je dan ook dat je het weet? Nou, de, als, je, als je straks die professor aan het woord hoort, moet ja. komen. Ja. Als je hem tenminste de gelegenheid wil geven om enige woorden door de luisteraars van Ziehsamstantwoord te richten. Ja. En ook naar jou en naar mij en naar, naar Harm. Ja, ja maar ik heb die man al tien keer gehoord, ik ben het er niet mee eens. Nee, maar uh, ja, en, en komt er nou, uh, wordt dat betaald op Zilveren Kruis of door Harm? Nee, dat is allemaal wel verzekerd. Ja, Want ja. Het, het wordt allemaal gedekt. Wat zeg je? Het wordt gedekt. Dat nee. de ziektekosten. Oh, dat bedoel je. Ja, ja. nee, natuurlijk. Ja, ja, ja, ik heb ja. een eigen bijdrage. Je hebt een wat? Een eigen bijdrage. Ja, dat zie ik. Ja. Dus dat ben ik ook jarig. Harm, is, Harm heeft aangeboden om dan die eigen bijdrage voor mij te vergoeden. Ja, Ja, maar met een eenmalige aanbieding. Je bent jarig en daarom doe ik dat, maar ik ga het niet elke keer weer voor die kosten opdraaien. Nee, nee, nee. Dat geldt voor die bosvergroting, zeg maar. Die, uh, want ik zat er na, net na te kijken, maar... Zou je dat alsjeblieft niet op de radio willen? Nou, niemand dat... ziet het. De cams doen het niet, dus niemand die ziet het. Maar, maar ik heb toch wel één vraag eigenlijk. Uh, is het normaal dat die dingen op de rug hangen, of...? No, no, no, no. Wat is het een kassakookje? No, no, no, no, no, no Nou, nou. Weet je, een stukje muziek maar weer.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 Not really sure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 Hey Charles, het valt ja. me op dat jij gewoon heel hard mee zit te zingen. Joh. Ja, ja maar dit, dit nummer heeft voor mij toch ook weer iets heel speciaals. Want ik heb op de melodie van dit nummer, de Piano Man van Billy Joe... Ja. daar heb ik ooit een Nederlandstalige tekst op geschreven. Echt waar? Ja, echt waar. Is ook opgenomen. Ik heb er wel eens een Nederlandse versie van gehoord. Ja, in de kroeg heet... Cool heet dat nummer. Nee, nee, nee. nee het heet... Geef mij nou een lijntje op internet. Dan maken we samen een chat. Neem je muis en je hand voor een heerlijke band... En wie weet lig je straks in mijn bed. <lacht> zo is, zo is het echt het. Uh, ben je nu ja, niet neem, in de warm met, met die contact? Geef mij die jij... maar een lijntje op internet. Dan maken we samen een chat. Neem je muis in je hand voor een stevige band. En wie weet lig je straks in mijn bed. <kugt> Mag deze beker aan mij voorbij gaan. <lacht> ja Nee, maar het is, het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Ja, het is echt gebeurd. Dus, dus dit, dit liedje, ja, dat, dat spreekt mijn hart aan, Willem. Ja, ja, ja. Hallo, hallo. Ja, nou ja. Ik, ik, ja, ja, oh, ja, ja. ik, ik vond het ook een heel mooi nummer. De, de Piano Man. Oh, ja. Als ik op vakantie naar Spanje ga met haar, dan gaan we altijd in de pianobar Bar zitten. In de pianobar? Een pianobar? Bar. Ja. In uh, Bedi ik ben er een keertje uitgegooid, weet je dat? Ja, met... maar... De, oh nee, dat was een saladebar. Sorry. Ja, nee, ja. Be, Benidorm. Benidorm natuurlijk. Benidorm. Ja. En, en het, het noordelijke gedeelte van Benidorm. Je hebt ook het zuidelijke gedeelte, heel rustig. Ja, ja, ja. Maar het noordelijke gedeelte is wel heel toeristisch. Ja. En dan heb je ook wel een paar van die pianobarren. Ja, ja. Dan ga met hem daarheen. Ja, mama. Laat nou niet uit de school, want daar zitten allemaal van die vrienden van mij. Dat hoeven ze niet te weten hier bij Siemens-Amport. Ik, ik snap er helemaal niks van. Maar, maar, maar... Uh, oh, daar, Gees, komt, uh, daar komt de professor. Ja, professor, ne hallo. Ne neemt u plaats, neemt u plaats. Maar u je ja. moet, moet, heb je een koptelefoon ook voor? Uh, ja. Ook een uh, kopje koffie, oh, die heb je zelf al, hier. ik. Ja. Nou ja, goed, uh, ik schuif even de microfoon op en... Uh, ja, Goedemorgen, ja, ja. jullie samen. Zeg maar, fantastische studio is het ook hier. En ik, ik ben hier dan speciaal uitgenodigd door Greet. En Geet is, sinds kort is Greet een patiënt van mij. Want ja. mijn theorie voor haar depressie is: denken is weten. Ja, leg dat eens uit. Want, uh, en voor mij niet alleen, over alle luisteraars natuurlijk. Denken uh, is lezers, een, maar... een voorbeeld. Ja. Je komt hier de trap op van de studio. Ja. Terwijl ja? je met de lift kunt, maar goed. Ja. Ja. Je neemt de trap naar boven, ja. dan sta je boven, ja. dan kijk je om en uh, dan is het dan eerst de eerste trap naar beneden. Vaak wel. Dus als je daar gewoon over nadenkt, ja. dan weet je het ook. Ja, Denken is weten. Denken is weten. Denk nog een voorbeeld. Ik schrijf mee: ik schrijf mee. je loopt langs een weiland. Ja. Dat weet je wel, wat, wat, wat een weiland is, hè? Een weiland. Een weiland. Daar liggen koeien op, bijvoorbeeld. Nou, er ligt, ligt een koe, ligt te ligt kalven. Ja, ja. ja. Zo'n beest heeft ook ween natuurlijk, he? Ja, nee, ja, Nou, precies, dan ja. denk je dus, vee, he? koe. Ja. V, W. V, -vee. v, -vee. v -vee. Dan denk je, dat is een Volkswagen. Ja, dat zet ik aan te denken, inderdaad, ja. ja, ja u bent maar scherf. als ja. je dus nadenkt, dan ja. weet je, dat is een koe. Dus ja. denken is weten. Ja, dokter, maar hoe, hoe kan je nou door die theorie van nu, dus van je depressie afkomen? Dat, is voor mij nog altijd zo, zo, zo moe, zo moe. Jij hebt schiet je Heb jij tissues bij, tissues? Nee, wat niet die papiertjes? Ja, haal het gordijn maar even voor de ramen weg. Gebruik dat maar even. Ja, zo, hè, beter, hè? Ja, zo, nou. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, wat is dit gekker hier? Ik kan eens ja. even uitleggen hoe ik dat, hoe ik dat dan uh, op een gegeven moment uh, doe. Ja. He, want als jij, dus, uh, uh, gereden, als jij dus de straat bijvoorbeeld oversteekt. Uh, en je bent slechtziend. En je steekt over. En, en dan ben je dus overgestoken. En, en dan heb ik jou daar bijvoorbeeld mee geholpen. Ja. Dan vraag jij mij, is dit de overkant? Of? En dan zeg ik, denk na, dan weet je het ook. Daar komen we net vandaan. Ja, ja. Begrijp je? Ja, nee, dus, ja, nee, nee. En dan is het ook niet zo teleurstellend en dan word je wat vrolijker en dan kom je dus ook wel uit die depressie vandaar. Dat is mijn hele theorie eigenlijk of van dit hele verhaal eigenlijk. Ik, uh, Wat vind jij er nou van, Willem? Want nou, ik, ik snap het niet zo, eigenlijk. Ja, ik, ik, ik, ik begrijp het wel, ik begrijp het wel. Uh, aan de andere kant begrijp ik het ook niet. Ik begrijp ik... maar één ding, professor. Ah, u, ja. u probeert gewoon mijn moeder uit te zuigen met geld. Uit te kleden? Uit, ja, ja. Le letterlijk uit te kleden met geld. Ik, ik, ik, ik heb me dat zo... Ja, nee, uh, ja, Harm heeft wel gelijk, hè, vind ik een beetje, professor, maar... Uh, maar we zitten hier bij een radiostation. dan zou ik wel even een, een, stukje, een stukje muziek mogen draaien eigenlijk. Denken is weten. Denken is weten. En zonder muziek ben je alles snel vergeten. Soms denk ik wel eens, dan zit ik in de zon, denk ik. Ik, ik hoop, zei zonder muziek, ik hoop, zonder muziek. Zon. Want jij, zegt, zon. met, jij zegt met muziek. Met je... muziek. Met, kan iemand misschien die man een pico piekelpleister of zijn potje plakken? Nou, oh, vreuterbaan, wat ga je voor ons draaien? Nou, uhm, ja, wat, wat, wat zou ik zeggen? Ik, ik had, had iets klaarstaan, maar goed... die, die computers hier, die, die zeggen... op een gegeven moment van... zoek het zelf maar uit. Do, do, do, do. Denken is weten, Willem. Dus denk nou eens goed wat je dus wilde draaien. Ja. Dan weet je het ook weer. Ja, dan, ja dat toch, is ook wel weer zo. Ja, vooruit, ja. vooruit, vooruit. Even ongeduldig, hè? Spreek je al van <tied> Als meisje van een jaar... Of hem voor het eerst te zien, die witte broek stond hem zo flink. Ik vond hem echt een toffe pink. Ik trok mijn badpak even schuin, zo leidde ik hem om de tuin. Wat meester ben ik! Kan u me misschien even insmeren. Ik lag eens in het stadsplantsoen. Om zo een kleurtje op te doen. Daar surveilleerde een agent. Zo'n vlotte Amsterdamse vent. Ik trok mijn blousie even schuin. Zo leidde ik hem onder de Ben ik al bij, Mijn hele achterkant is verbrand Eens ging ik met een vliegtuig mee Al naar het strand van saint -Tropez. Daar zag ik plots een olie -jack. O jee, wat was hij knap en rijk Ik kreeg de helft van zijn fortuin Wat was ik in mijn knolentuin? Ben ik al bruin Bartmeester Ben ik al bruin Bartmeester Ben ik al bruin Ben ik al bruin Ach meneer Droogt u mijn rug even af Nu lig ik topless in de tuin En soms op wordt of Kijk daar Besteed aan olie mijn fortuin Ik smeer me vol tot in mijn kraan Trek mijn bik in die broekje even schuin. Maar het weer in Holland is weer puin. Badmeester, ben ik al bruin? meester ben, ben ik al bruin? Badmeester, ben ik al bruin? ben ik al bruin? Badmeester, Badmeester, Badmeester ik al bruin. kan ik me misschien even insmeren? Badmeester, ben Ai. ik al bruin? Oh, wat heb je kouwe hoor. U komt zeker net uit de diepe Nou, laat u maar, ik doe het zelf wel Ik zei, laat u maar, ik doe het zelf wel Ja, en deze draad ik eigenlijk een speciaal vergeten. Ja, dankjewel, Willem ja, ja, ja, ja, want ik zie dat je helemaal van, van opvrolijkt en, uh, uh, Willem, ja, ik, ik, ja. Moet, ik moet zojuist moet ik weer, weer opstappen Ik wil nog één voorbeeld geven Wat hem ook een beetje met zandvoort te maken heeft Van denken is weten Ik ben weer zeer benieuwd nou, je, je rijdt Zandvoort binnen en voor jouw auto, wat loopt daar? Een grote groep. Een wat? Een grote groep. Een grote groep natuurlijk. Herten. Herten. Ja, daar heeft Zandvoort schrijven wel last van, van herten. Ja. Nou, dan stap je uit. Ja. Dan vraag je aan een politiebeamte. Ja. Eten die herten mijn voortuin okaal? Ja. En? En dan zegt die politiebeamte, daar heeft u een goede kans van. Dat dat gaat gebeuren. Ja. En dan zeg ik... Denken is weten, u heeft geen gelijk. En waarom, Willem, denk jij nou dat hij geen gelijk heeft? Ik, uh, ik durf, ik durf niet, geen ongelijk te geven. Ik, ik heb geen voortuin. Ja. Ja, wat, wat, wat, wat moet ik hier nu van zeggen, professor? Uh, ja, weet... dus Dan kunnen ze ook mijn voortuin nooit kaal eten. Dus kijk, dan heb je het weer. Hè? Denken ja. is weten. Maar als je voortuin nu een vijver en als je blijkt je niet te denkt, zijn, kan je wat vergeet. Dat is wel zo. Maar als je tuin al nou vijver blijkt te zijn, dan verdringt het hert. En dan, ja, nou heb ik je. Daar heb ik dan weer niet over nagedacht. En het is toch zo: denken is weten. Dus eerst denken, professor. En dan weten. Nou, ja, ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor uh, voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat u nog eens een keertje weer komt met een nieuwe stelling. Ja, dan moet ik weer een hele andere theorie ontwikkelen. Luisteraars mogen daar natuurlijk op reageren, hè. ze mogen natuurlijk zeggen van oké... Okay. Ze ja, ze mogen zeker een advies vragen, daar ben ja. ik heel erg voor in. Ja. ja. Professor, ga dan nou maar naar huis, want we hebben, we hebben niks aan je advies. En ik, dus zie, ik, zie, ik zie, ik zie, ik zie, ik heb uw naamkaartje nou hier. Bent u vroeger slagenzanger, slagenzanger geweest eigenlijk, Slagerzanger. Want ik zie je staan, professor, dat is, professor dat is, dat, in de dat, leer. Dat moet ik even denken en dan weet ik het ook. Dat ik over worst zing en zo. En, ja, en, en, en, over, over, ja, over, ja, over biefste. Correct, ja, maar uw u artiest namelijk Rex Dildo. O jee, ik val door de mand. ik valt door de mand. Ik uh, ga maar gewoon een stukje muziek draaien. Ik dank u wel voor uw uh, voor aanwezigheid. Uh, adieu ja, dag reed. het beste met je hoor. Dag dokter, dag dokter. We zijn onderhand de enige hier die normaal is. Het is uh, de, uh, we, we, we halen wel klanten in huis. Uh, jongen, jongen, jongen, jongen. Maar helemaal verdoofd zo langzamerhand. Hou op! Wat, ja. heb je, wat heb je voor. Lekker, lekker. lekker. dat klinkt lekker. De collectie Lin! Oh, kijk. I have with delight and it makes my heart sing. Can I believe that as SDC? Fading Light Over this Mighty World In jungles and Desert suns Men Pray to Nature's God For just a half Langheidsammer, Collectie Lin. En, uh, ja, want jij kent de Collectie Lin, of zeg je van... Nou, oh. ik, ik ken het nummer wel, maar ik moet je eerlijk bekennen... Ja. dat ik uh, de groep niet ken. Nederlandse band. Nederlandse band? Ja. Uit welke periode ongeveer? Ja, 60, eind 60. Oké. Okay. Ja. Zou moet ik moeten weten eigenlijk. Ja, Ruud Jansen die zou zeggen, ja, ik weet het ook niet. Ik weet niet hoe het met jou was, Willem, in die ja. tijd... maar ik trok in die tijd heel Nederland rond, hè? Hoezo, bedoel je? Nou, ik had toen een kever. We hadden het net over een volkswagen. De professor had het over een volkswagen. Ja. Uh, maar maar uh, ik had ook een... Echt waar, toen ik 18 was had ik een kever. Een zwarte kever. En uh, toen, ja, toen, toen, toen... Met vrienden en zo. En soms ook wat, wat vriendinnetjes erbij. Ja. Gingen wij uh, stappen in het weekend. Maar dat beperkte zich niet hier tot het westen van het land. We trokken heel Nederland door. En dan... Ja, kwamen we ook allemaal van die livebandjes tegen. De Buffoons in Enschede. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja, De Sandico's die speelden wel in Den Haag ja, toen. Met, Haagse pop, hè. Ja, even als voorbeeld, de Golden Earrings toen ja. nog met, met ja, Frans Krasenburg. Uh, ja, en vorige week daar nou nummer van gedraaid. Hè? Ja, dus ik eigenlijk, die groep die hier zojuist draaide dan, die, die zou ik eigenlijk misschien wel tegengekomen moeten zijn dan. Waarschijnlijk wel. Ik vind het toch leuk dat ik ook eens nummers draai waarvan jij zeg maar Ja, ook de groep Ferrari. Ken je dat ook? Nog? Jazeker, Monza. Monza was hun naam. Over die hond, hè? Bouvier. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, dat is echt waar. Ja, oh. ja, ja. ja dat sta je van te kijken, hè? Dat, ik, dat, ik, dat ik dat weer jij weet bent, in mijn leven. Mijn... Die man is ook zo allergisch, op Hou Adrem ad, ad ben rembeer ook, hè? Ja, Adrem ja, ad rem. Ja, zeker niet te hard trappen natuurlijk. Hé, hey, maar uh, ik krijg maar in ja. mag ik even inbreken op jouw op jou, toch wel uh, enigszins inspirerend ja, verhaal. Ik ben, ook, ben er ook nog hoor. Ja, nee, daar wil ik het dus nu over hebben, want ik zie dat je helemaal opgeflirt bent. Ik ben, ben eh. me toch wel geholpen ook door die professor. Ja. Harim kan wel vinden dat hij helemaal eigenlijk. Dat het nergens op slaat en zo. Ja. Dat denken is weten. Maar ik ben toch een beetje opgevrolijk op, hoor. Ik maar zie, ook bij jou ik jou zie het. Ook aan jouw muziek hoor. Heel gezellige muziek. Die vond van. Uh, Rohan Hessen vond ik zo gezellig. Gebrouwen in Limburg. twaalf drummers geloof ik. Ja, twaalf drummers en vier, veertien acteurs. Ja, maar als ik uh, op ons soldenkamertje een keertje wil drummen. Dat ja. uh, vind ik dan leuk om een keer te doen. Ik kan het nog niet, maar ik moet wel een beetje leren. Ja. En dan gaat. En is mama altijd dwars. Ik zeg, mama, houd toch met die herrie. Ja, maar misschien komt het om. Je moeder, je moeder, die kan heel goed zingen, hè? Want ze vertelde me ja. net, zij, ja. zij zou best wel eens een keertje live voor de radio willen zingen, eigenlijk. Ik heb ja. een operette-opleiding gedaan. Wat heb je gedaan? Een operette-opleiding. Een operetteopleiding, ja. Ja? Nee, maar, ja, nee natuurlijk. En, en dan leer je natuurlijk ook zingen, want een operette zonder zang is natuurlijk geen operette. Nee, dat kan niet. Nee. Toneelstukje. Maar zou, zou, je, zou je een stukje willen gaan zingen dan, voor de muziek? zeg even een stukje muziek op en dan. Zeg een uh... stukje voor jullie jodelen? Vind je dat leuk? Jodelen? Ja, Kun jij ja, jodelen? Ben, ben ik ben een tijdje in Zwitserland. Ben ik voor een kuurtje geweest. Harm, en Harm, is de... dat zo? Is dat echt zo, Harm? Is ja, dat echt maar mijn zo? moeder had dat een long, hè? En toen moest ze in Zwitserland een beetje bijkomen. Met Davo, Davo, Davo. Ja. Niet Davo, nou, maar ik Davo. Nog, ik weet niet meer of dat in de was. het, was het in Davo, mama? Nee, het was, niet, het was een kals en een roze klok Oh, daar stond je bovenop. Kaas. Ja, ja, in het jodelklooster. Ja. Maar, ja. nou, kom op. Heb je de background muziek? Daar komt hij. Hey! Hé! Hé! Hé! Hé! Oh, Hé! Mama die gaat zingen, yo de lo de lo, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Ja, lo lo lo lo lo lo hè, lo lo lo lo lo De professor die doet zo. Denken is weten. Als kan je het niet vergeten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ech, Geet, zou je misschien de volgende alsjeblieft wel mbh willen doen. Want ik heb geen luxe het lijkt me voor de raam hangen hier. was zo op. Ja, ik, ja, ik, uh, ik moet helemaal denken aan mijn periode in Davo. In, in oh, Davo? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, Kals aan Groos Dat was het, Kals. Het, wat, uh, het was eens gekker, geloof ik. Het, nee, maar Gro Groos is een hele hoge berg. Ja. En ja. als je daar gewoon gelogeerd hebt, kan je bergen verzetten. Dan kun je ah, bergen verzetten, kan je ja. je gewoon bergen verzetten. Nou, ik, oh, ik, ik, ik voel me helemaal ontspannen, heer. Dankjewel, Willem. Nou, graag dan. Uh, dan, uh, dan Heerlijk dan, uh, dan, ja, jong ben je toch? Mm. Ja, dank je. Ja. En deze is voor Gloria. Ja. ja, Een ezel in het zwembad, hè? weet je wat dat is? Nou, nou, nou. Een ezel in de glorie. ja. <laughs> <laughs> Zo jammer, hè. You know it comes around Ja, hè? Damn met Gloria en... Uh, ja, alles is hier weer een beetje... een beetje ja, daar ja, ik, weer en ik, zo. Ja, je had hier in Nederland ook Unit Gloria, toch? Unit Gloria was met Robert Long. Ja. Ja, The Last Seven Days en zo. En uh, ja. My Father. On the first of the last seven ja. days. Ja, wel ja, heerlijke muziek. Ik, uh, ik, fantastisch. Ik, ik, ik, ik... ik uh. Trouwens, met Unit Gloria, dat was ook de begeleidingsband van Bonnie Sinclair, hè? Is dat zo? Ja, Clap je Hand, Stamp Your Feet, was met Unit Gloria erachter. Oh, ja, dat wist je. Dat uh, ik weet ja. trouwens, dat, dat, dat, dat heb ik ook weer pas ontdekt. Dat Peter Koelewijn, ja. die heeft bijvoorbeeld dat eerste, uh, die eerste grote Engelstalige hit van Bonnie Sinclair. Geproduceerd. Uh, geschreven, zelfs ook. Ook geschreven, ook nog erbij. Uh, I, I Won't Stand Between them. Zo ja, dat het. klopt. Dat klopt. Oh, die was van Koelewijn. Weet, maar hij, hij heeft een hele hoop uh, bekende liedjes geschreven. Ja. Niet alleen maar Kom van dat dak af. Want dat nee, lang, nee, daar, nee, nee, nee. Ik nee, wil nee, jou nee. in vertrouwen wel vertellen dat hij daar al lang vanaf is. Even ja, ja, ja, ja, ja. Hij zong er nog over. Maar hij was eigenlijk was hij al beneden. Nou, eigenlijk, ik, ik heb gehoord dat hij het zong. Eigenlijk, hij zong het voor Herman Brood. Kom van dat dak af. Oh, God. Dus ja. hij, heeft, hij ja. is verantwoordelijk daarbij ja. het Hilton in Amsterdam. Ja, ja, ja, toch wel. Men zegt het, hè. Men zegt het. Men zegt, oh, God, dat hij de brood in zag dan. ja. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Hey, hey, het is trouwens vandaag en dat, dat weet jij niet, maar dat weet ik wel. Vertel, want denken is weten heb ik zojuist geleerd van de professor. Wat heb je gedaan? Dat, denken is weten. Dat, denken is weten. Dat, weet je wat dat... ik verstond dat je zei? Ik denk dat ik zweet. Nee, denk, nee, nee, nee, nee, Oh, sorry. Nee. Het nee. is vandaag de dag van de begraafplaatsen. Oh, oh ja, ja. Nee, dit is serieus. Nee, nee dat doen we dat, dat, het is een hele rare week. Uh, het, maar het is vandaag. Het hebben, dus een, uh, Driehuis Westerveld, ja. uh, Heemstede, de Herfstlaan. Uh, nou ja, tal van begraafplaatsen door heel Nederland die hebben vandaag open dag. Ja. En zeggen ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Want ik wil er helemaal niet naartoe. Maar je kan daar dus uh, ook naartoe als je nog leeft. Ja. En dan zul je ook ontdekken dat het uh, niet alleen maar uh, kommer en kwel is op zo'n begraafplaats, maar het leeft, het leeft daar ook. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is een beetje een raar onderwerp misschien. Ja. Yeah. Uh, maar uh, in sommige begraafplaatsen heb je ook graven met hele komische teksten. Uh, bijvoorbeeld een wereldreiziger die lag op een gegeven moment ergens begraven. Ja. Yeah. En uh, ik heb die tekst onthouden. Weet wat, wat, je wat er op die grafsteen ik stond? Ik heb werkelijk geen idee. Hier rust uh, Johannes van der Tocht. Er is geen plaats op aarde die hij niet heeft bezocht. Yeah. Van Franeker tot Rome. Van Montreal tot Beest. Hier ligt het bewijs. Hey, hij er is, is geweest. Ja, ja, ja, ja. Het lijkt wel een gedicht, man. Ja, het lijkt wel. Maar, maar, maar, maar, heel inventief om dat op zo'n begraafplaats uh, ja. op zo'n steen te zetten. Ja. Hier rust Ali van de Wallen. Ja. Mijn lichaam zal u niet meer zo goed bevallen. Ja. Maar voor de vaste klanten, ja. met heel veel zin... Ja, hier ja, ja. nog een steen met een gat erin. Oh, ik lach erom, ik lach erom, ik heb er geen plezier van natuurlijk. <laughs> oh, god, oh, god, oh, god, ik glij bijna mijn potje hier. Nou, uh, zal ik maar gewoon weer een stukje muziek draaien, want anders dan dwijlen we af. Dat is raar zeggen trouwens net na die laatste grafsteen dan zeggen we dweilen af. Ja. Nee, maar het is dus inderdaad, dat is een serieus onderwerp. Het is de, ja. het is de dag van de begraafplaats. Ja. Moet maar eens googlen, want dan komt u er onmiddellijk achter. En het is geen, het is nog een beetje, beetje, we willen niet hier, hier vervelend doen, want er zijn misschien ook mensen die daar ja, altijd. Op, op, op, mee, op, op een andere manier mm -hmm. uh, ja. mee te maken hebben. Ja. En uh, die willen we geen pijn doen, dus uh, ik hoop dat u ons... Uh, ja. uh, ik heb, uh, uh, ik heb uh, in de tussentijd uh, tussen, dat jij dus jouw relaas aan het, uh, aan het uh, beleggen bent, zeg maar, uh, wat voor je opgezocht. En uh, misschien ken je het. Je mag het zeggen. Ja, I won't stand between them. Nee. nee. Denk maar over na. Denken is weten. Komt-ie. Oh, the first of the last seven days. <laughs> yeah. seven days. Unit Gloria. Yes. Back, all the animals and birds, they will be spoiled like all the human beings. He heard the people cry. He heard the people sigh. But still. came the other day On the second of the last seven days He saw his world and said Give me back all the flowers and the trees You don't deserve their beauty And their shell." the stars and the moon You don't deserve Ja schitterend, ja, schitterend. Ik ben een uh, hele grote fan van Robert Long en van alles wat hij uh, heeft geproduceerd. Niet ja. alleen met Unic Gloria, maar ook in, uh, met het andere. Ik bezwaar wat hij allemaal uh, heeft gezongen. En er is een heel mooi nummer. Ik was, ik was uh, kort geleden in, in Leiduin. Dat is een, een, een, uh, ja, een bos-duingebied in de buurt mm -hmm. van Vogelzone. Ja. En daar, uh, daar, daar wandel ik met mijn camera. Want ik, was, ik ben natuurlijk uh, helemaal gek van fotograferen, dat weet je. Mm -hmm. en, en daar lag een, een, een dode Vlaamse gaai. Oh, was er iets bijzonders aan de Nou, ik weet, niet, ik, weet, ik weet niet wat er met het beest was gebeurd. Maar die, maar nee. die was dus. Die, maar die zag, dat was zo'n mooie mooi, mooi vogel. Wat, wat kleuren en veren betoond. Ja, absoluut. Fantastisch. En toen moest ik denken aan het liedje wat jij nu uh, klaar hebt staan. Ja. Uh, vanmorgen vloog ze nog. Want hij was ook nog, uh, nog maar net overleden. En ik kon aan het diertje. Want hij was onbeschadigd, zag hij eruit. Ja, ja, ik ja, ja, niet, ja, ja. Ik kon ja. niet vaststellen waar dat diernaam aan, aan was overleden. Maar het zag. Ja, eh, best wel ontroerend uit. Ja. Dan ben ik ook een keer serieus. Nee, ja. het nee, is heel fijn dat je ook ja? een keer serieus bent. En, <laughs> en wat ik ook fijn vind is dat, dat, dat Harm even in de keuken is gaan zitten. want maar... nou, Harm kent daar helemaal niet tegen, ja, als, ik, als ik zo uh, over die vogeltjes ga praten. Zo nee, zo... Ja, ik zag hem de keuken al inlopen ja, ja, ja, ja. ik denk van nou... Uh, ik denk nou van die natte balken zo nee maar luisteraars ja. de, de, de, Willem heeft voor u en voor mij natuurlijk een speciaal nummer opgezocht en, een, van Robert Long nou u, u kent het vast want Simone Kleinsma doet het ook mee. ja Bel van Dijk Simone Kleinsma Bill van Dijk wat, uh, Bill van Dijk heeft er ook een zeker. Dus er komt, oh ja, wat ja. Is. nou dan ga ik eens even ik zal als als Bill van Dijk zal we zingen zal ik een vinger opsteken dat je niet denkt dat ik naar de wc moet of zo nee maar dan zeg ik hé, hey, dat is Bill van Dijk oké okay. ja ja nou dan komt hij Vanmorgen vloog ze nog. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en grasjes. En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven.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 De boeken voor u schrijven, en ook gedichten. Mag ik blijven graag? Wat, Wat moet dat heerlijk zijn? Vanmorgen vloog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 Stervende vogel, aangeschoten Van Misschien de wil van God en luid de opdracht, wees voortaan uw schoeder. wees een verzorgster, wees een moeder. Uh, dit is wat mooi, je noemt, hè? Heel uh, erg mooi. Ja, ja en ik wil toch een luisteraars meegeven: je moet echt eens meer de natuur ingaan. Vroeger, in, in mijn wilde jaren, zeg maar, ja. uh, had ik daar eigenlijk niet zoveel oog voor. Hè? Je, je, je, je gaat stappen, je doet van alles. Ja. En uh, af en toe maak ik wel eens een boswandeling, maar dan, uh, dan was ik weer blij, dat ik thuis was. Want dan denk ik: van, ja, moet ik hier? Ja. Maar tegenwoordig. Ga je, ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft. En je gaat steeds meer dingen zien. In ja. de natuur ook. Absoluut. En soms de, de eenvoud van bepaalde dingen. Met struikjes en watertjes. En, en, en, in combinatie vaak met, met dieren natuurlijk. Met vogels en hoentjes. En, ja, dat, dat, als je daar, als je daar is goed op let allemaal. Hoe, dat, hoe mooi dat allemaal in elkaar zit. dan uh, Of ben ik nou... Uh, word ik nee, nou, nee. nou melancholiek? Nee, dat word, word je niet. Maar ik denk ook niet dat het met leeftijd te maken is. Uh, nee, maar het toch, is, toch. Het is een bepaalde... Uh, bepaalde momenten in je leven, dat is bijvoorbeeld uh, dat je er in één keer komt dat niks gemaakt is om te blijven. Hè? Ja. Dat je dus zelf uh, een Veel. klap krijgt, zeg maar. Ja, ja. Spreek uit ervaring. Ja. Uh, na die klap, als je eruit bent, dan ga je heel anders denken. En dan denk je bij jezelf van wat maak je me toch druk om. Ja. ja. Nou ja. Zijn die kleine dingetjes, ja. Maar, dat is vroeger maar, ja. al over gezongen, maar... Uh, dat je je af en toe eens druk maakt, dat is natuurlijk wel een... Uh, ja. hoort bij het lezen, hè? Dat, dat is zo. Dat is zo. Dat, maar we maken ons niet druk om het nieuws, want dat komt zo voorbij. Dat gaat vanzelf. En voordat en, uh, je het weet, voordat je het weet, is het al oud nieuws. Heb ik nog een verrassing voor jou. Want na het nieuws ja. ga ik jou alles vertellen over het weer. Echt waar? Ja. <laughs> alweer. Ik ga het alweer doen. Alweer, hè? Nou, eventjes uh, tot aan de klok van 11 uur. Classical Glass van uh, ja. Mason Williams. Ken je het? Tuurlijk.